Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de Iraanse delegatie heeft ook de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance... een gesprek gehad met de Pakistanse premier Sharif. Het is de bedoeling dat later vandaag Iran en VS in Pakistan gaan praten... over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran stelt eisen voordat de gesprekken beginnen. Ze wil het land dat de VS de bevroren Iraanse tegoede vrijgeeft... maar het Witte Huis gaat dat niet doen. Ook de Iraanse eis dat Israël de aanvallen op Libanon stopt is niet gehonoreerd. Het is daarmee de vraag of en wanneer de gesprekken kunnen beginnen. Estland versterkt de defensie van het land met Amerikaanse raketsystemen. Er zijn er drie besteld, zegt de defensieminister. De systemen kunnen over een afstand van honderden kilometers een doel precies raken. In België zijn dinsdagnacht twee gevangenismedewerkers aangevallen op een station in Brussel. Ze werden door een groep mannen geslagen, geschopt, bestolen en bekogeld met een stoeptegel... Een van de slachtoffers zegt tegen de VRT dat het gebeurde nadat ze werden herkend door een ex-gevangene. De groep wist uiteindelijk naar de andere kant van het station te rennen waar agenten waren. Die kwamen gelijk in actie. De gevangenismedewerkers willen gaan staken om aandacht te vragen voor het toenemend geweld tegen cipiers in België. En de Woutertje Pieterse prijs voor het mooiste kinderboek van het jaar is gewonnen door schrijver Bart Moejaert en illustrator Mark Jansen. Ze krijgen de prijs voor het boek Atman. Dat gaat over Ad van Negen, die naar de bakker gaat om brood te kopen en de weg naar huis niet meer weet. Via bijzondere ontmoetingen in zee en in een woud probeert hij zijn huis te vinden. De 39e Woutersje -Pieterse prijs werd vanmiddag uitgereikt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. De schrijver en de illustrator krijgen 15.000 euro. Het weer nog, het is bewolkt, maar soms ook wat zonnige periode. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe en vallen er wat buien, lokaal met onweer. Het wordt 15 tot lokaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edson Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 het komen nu weer een hoop mooie, oud muziek. Het is vandaag weer een dag om lekker thuis te blijven. Alhoewel, de temperaturen stijgen weer. Afgelopen week was het behoorlijk koud. Dit weekend hadden ze 16 graden voorspeld. Dus, uh, maar trouwens gisteren ook 16 graden. Rauw, vond het vies koud. Regen, sneeuw hebben we alweer gehad. Dus een uh, hagel. Gelukkig is het niet blijven liggen. Maar de temperaturen waren behoorlijk koud.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 Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam en het bijzonder natuurlijk over de Amsterdamse Jordaan. En Johnny Jordaan werd geboren in de Amsterdamse Jordaan, op de hoek van de Rozenstraat en de Lijnbaansgracht. Hij was langs twee kanten, neef van Karel Verbrug, die gaan we ook straks draaien. Die later bekend werd als Willy Alberti. En u hoort hem nu, Johnny Jordaan, met een paar liedjes achter elkaar. Parel van de Jordaan, ik kan ze niet vergeten. Er is hier Johnny Jordaan met een hele mooie plaat, dacht ik zo. De Westertoren, luistert u maar. Ik ben er als kindje geboren. Ik heb er gestoeid en gespeeld. Ik heb er mijn hartje verloren. Ik heb er veel leed. de aarde, al is het hier ver ook daar zal ik ze van jou. Ik droom van de bruggen en grachten, de geraniums edel van kleur, de porderg in donker. Ik hoor ze nog schreven die knapen van mosselen fijn in het vuur. Het water dat loopt langs mijn. Tand. Haren, met rimpels van zorgen, misschien. Toch blijf ik zo fier als een tijger, toch wil ik jou nog zien. En klinkt straks het klokje van zei Ze zijn nog niet versleten, dan gaat ie nog een keer Bij ons in de Jordaan, Zing je van heen, la la, la, la, die heen Bij ons in de Jordaan, zie je de jongens en de meiden dansen gaan hey, bij ons. Door de ramen staan en de Amsterdamse u mocht nooit verloren gaan, zolang de leven ligt de breipost staat. Zo zo, zo als je ze ziet ga je zingen, ga je dansen. Als je wil op niet, bij de jorden meeste. Ja, daar moet je weten. Wil je vrouwen door het leven. Ah, zo, zo, zo, zo is de jurga. En die zal mooi. Ik heb geen terecht in zo'n Franse terno. De Britse schuld krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense aquatie. die drink ik van me leven liet. Ik laat een loka ik een tarasie? ik een tarasie? een tarasie? Dat er En dan je alleen Zijn niet ze ze wil leren je meestal wie we dus op de filmen. Dat vind je Jordan altijd weg. Ze mogen anders ja. zeggen wat ze willen. Ik ja. de, ja. ja. ja. de ja. meester ja. die zijn er voor de heeft de wel zijn ja. gekaar. De liedjes van de leer, ze zijn nog niet versleten Daar gaat hij nog een keer Wie het er zeeft, zo ik, de bruine heeft gedaan. Alle pruimen liggen te schijnen. Wie het er zeeft, zo ik, de bruine kop gedaan. Iedere pruim ligt in de schuim Geproept, maar dat is ongezond. Je krijgt het schuim al op je mond. Wie het er steeds op eet, de bruine kop gedaan. Iedere bruine ligt in de schuim. Bij dag en appareil. Al met draaien, raaien, dieren waaien. Berg, dag en apparaat, Gelen in Parijs. Oh, sabr, jo, si ja. Sabr, i, e, radio. Oh, sabr, jo, si ja. radio. Raai de benone. Oh, sabr, jo, si ja. radio. Joosia, Zabri, hey, Vader, waarom heb ik de giraffen was een hele lange week Een jongen lief, prachtig maar aan je moeder en Die vertelt het jou direct Wanneer je vader zo'n nick had, was je blij want dan blijft een langer in de klei Wanneer de armen en de rijken In hartstikke naar de aardjes stijken Dan zijn we allemaal zo blij als oude God Zien we zeven beeld in de havenrot Dan gaan we afgenootjes delen Dan is het weest voor groot en klein want in september moet je vol een eitje In onze Amsterdamse hart zijn Als de Jordaan met zijn oude westerkoren In Antwerpen zou staan Dan was ik als geboren En zo ik naar het zee In mijn oude Jordaan Dan zie ik je heren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 Zie je de jongens in de muur dansen gaan. Als zee wij jongens in de Jordaan? Waar de bloemen voor de ramen staan. En de Amsterdamse huur wordt voorgaan. Zolang de leven in de breidpot staat. Het oren, van mond mond. Hij staat er als een trouwen en het rood die oude keizer's des dan ben ik een andere en hoor galmen alleen maar fijne herinneringen heb ik aan het lied de parel van de Jordaan nou ja dat was het liedje waarmee ik in 1955 de talentenjacht won en waarmee mijn carrière eigenlijk begonnen is nou, ik vergeet nooit de volgende dag, die dag na die talentenjacht, dat ik voor het eerst mijn eigen stem door de radio hoorde. Nou, natuurlijk had ik er niet het flauwste benul van dat er meer dan een miljoen platen van verkocht zouden worden. Ik hoor nog de stem door de radio die zei, en nu Sonny Jordaan, met de parel van de Jordaan. Nou, het was verschrikkelijk ontroerend. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren. Maar als ik me wens er door en Dan ben ik niet een heel ander mens En hoor ik het galmen van jouw melodie Ja, dan leef ik geheel en arme weg. Beste. Jij brengt mij in een vuur en vlam, ja, wanneer ik jouw klok er is lang, want jij de glorie van Oud-Amsterdam en de paard. hoorde de muziek van Johnny Jordaan met de parel van de Jordaan. En daarvoor een medley met Ik kan ze niet vergeten. En Johnny Jordaan, die kwam uh, op zwart zaten zitten. En zodoende in 1962 opende hij met zijn vriendin Tante Leen een café in de Batavierenstraat in Rotterdam. Die afhankelijk goed liep, maar hij moest deze zaak uiteindelijk door belastingsschulden sluiten. Hij vertrok naar Antwerpen om daar een café te beginnen, maar zijn heimbeen was te sterk. In 1968 zorgde Tante Leen Voordat hij terugkwam naar Amsterdam... de platenmaatschappij betaalde zijn belastingsschuld... en Harry de Groot schreef een nieuw lied voor hem. Dat was uh, een Piketanissie. En zijn muziek bleef opnieuw populair. En hij toerde ook in Australië en in Nieuw-Zeeland. Nou, ik heb een medley voor u. Maar onder andere ook de plaat Piketanissie voorkomt. Maar eerst bij ons in de Jordaan. En die Jordaan was... luistert u maar Johnny Jordaan. Hier in Zandvoort uit Zandvoort. Lokale Omroep CFM Zandvoort. Wanneer ik de mensen zie dansen... Het zijn dat naar voren, stromen sprongen. Waar komt al die onzin in vandaan? Ze, ze maken ze gewoon. Gaat zo lekker van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 zij maar nooit verloren gaat zolang de leipel in de brei voortstaat Ga er altijd in Een piketanissie maak je blijven zien Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot Dat witte spul krijg je van mijn cadeau En ook die deze aquafiet Die drink ik van mijn leven niet In plaats van vodka of energie. een in Een piketanissie, een piketanissie een pikketanensie, dat gaat er altijd in De een drinkt limonade, de andere drinkt weer wijn Maar al die zoete spullen, zijn zeker niks voor mij Wordt zoiets aangeboden, dan weig ik er iedere keer Ik haal me bij een drankje, een glaasje richt op wat neer Want het liefste voor ik duid, van zijn Nederlandse neut Een pikketanensie, gaat er altijd in Een pikketanensie, maak je blijven zin ik heb geen drink in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van mijn cadeau. En ook die Duitse aquavit, Die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of Engelsjeen. een lichaam. Een pikatane een pikatane Een pikatane dit dat gaat er altijd in. Een pikatane een piketanesi, mag je blijven zien? Ik heb geen trek in zo'n Franse vernauw. Dat witte spul krijg je van een cadeau. En op die Deense aardgewafpien, die drink ik van mijn leven niet. In plaats van vodka of en Lysine. Een piketanesi, een piketanesi, een piketanesi, dat gaat er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 Zandvoerder Zandvoort uit Zandvoort, met Mario Zandvoort De boes heeft weer gedronken De boes is weer beschonken De boes is weer in zet Ze heeft in plaats van melk in je nevenfles geject Draaien, die loopt te zwaaien. De poes. Verstand de loes. Die loopt de laaien. Niet voor de poes. Miau, miauw, miau. Miauw. De poes werd aangehouden. Miau, miauw, miauw. Ze kon de stuur niet houden. Miau, miauw, miauw. En een gent, zei, weet u dat heb ik nooit zo'n kat gehad. Zit ik keer, de gembe, heb ik nooit zo'n kat gehad. De oes, het kanteloos, die loopt te draaien. Want ze zit op haar gemak dra ah! weer aardig getrakteerd op allemaal mooie liedjes van Johnny Jordaan. In het laatste blokje hoorden u uh, O'Shaan, De Poes van Tante Loes... en bij ons in de Jordaan, de Jordaan was natuurlijk een piketanesie en, en de andere helft van uh, Johnny Jordaan. Familie natuurlijk was, uh, zoals ik straks al zei, Willy Alberti. Artiesteraan van Karel Verbrugge, geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926. En al daar overleden op 18 februari 1985... was ook een Nederlandse zanger uit de Amsterdamse Jordaan... Jordaan moet ik zeggen, de Jordaan. En daarnaast trad hij op als acteur en televisiepresentator. En Alberti werd ver na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers... die Nederland ooit voortbracht. En dat was zowel als het levenslied als de opera wat hij ook zo prachtig kon zingen. En u hoort hem nu, Willy Alberti, samen met Johnny Jordaan nog een keertje. Met O Zwarte Zigeuner. O Zwarte Zigeuner, kost veel mij iets voor. Is een droom voorbij See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 Zandvoer uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Als op het Leidse plein de lichtjes meer eens branden gaan, en het is gezellig op het asfalt in de stad En bij het de blinden voor het raam vandaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die verstaan Zo arm hij arm jij en ik lachenden naar alle kant als kinderen. Zo blij, omdat het licht weer brand. als op het leid plek.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 De lichtjes weer in branden gaan. En het is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het Mido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan wij kijken naar het sprookje die Zo Zoar in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 En dat was Man Kenelis, tezamen met Johnny Meijer... met Als op het Leidseplein. En daarvoor Willy Alberti zonder Johnny Jordaan... met aan de voet van de oude Wester van levenslied tot opera. Ja, daar was die man heel erg goed in thuis. Of het nou Nederlandstalig was of uh, opera. Hij kon het allemaal fantastisch zingen. CFM Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Kordraaier. Daar wordt ook hem hartelijk voor. En de volgende formatie is het Orkest Zonder Naam. Dat was een radioorkest van de KRO, kort voor en in de vroege jaren 50. U hoort ze nu. Het Orkest Zonder Naam met een vrolijke plaat, wipneus en kersenbond. Ik ging een dagje naar de stad. Of schonken niks te zoeken had. Toen vond ik daar mijn grootste schat. Een engel en ze had... Een wipnus en een kersenmond, kersenmond, kersenmond. Ze had een wipnus en een kersenmond en wangen als twee appeltjes rond. Ooit vergeet ik deze dag, haar stem was als een lente lentelach. Van alle meisjes die ik zag, was geen zo lief als zij. Met haar wipneus en een kersemond. Kersenmond, mond, Met haar wipneus en een kersenmond. En wangen als twee appeltjes rond.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 En dat was het orkest zonder naam met wipneus en kersenmond. En tot mijn verbazing zie ik dat het alweer bijna tijd is om afscheid van u te nemen. Zometeen uh, ZFM Jazz. En uh, ja, vandaag een paar plaatjes met medlies uh, die best wel lang duren. Ik had wel zelfs een plaat van uh, Johnny Jordaan van bijna pak een beetje Negen minuten lang voor u daarvan genieten. Dus ja, en dan gaat de tijd ook heel snel voorbij. Ik heb nog een, uh, ja, misschien nog twee plaatjes. Dit is ZFM.